Dot en de kangeroe. Dot woonde met haar vader en moeder op een boerderij in Australië. Op een dag was Dot in de tuin bloemen aan het plukken. Plotseling kwam er een grote haas uit de struiken tevoorschijn. Vrolijk holde Dot achter het dier aan dat in de richting van het bos liep. Ga niet te ver van huis, riep haar moeder door het keukenraam. Voordat je het weet ben je verdwaald. Maar Dot hoorde haar al niet meer. Elke keer als ze de haas bijna had ingehaald, sprong het dier weer weg. En Dot holde hem opnieuw achterna. Zo raakte ze steeds verder van huis. Opeens was de haas verdwenen. Dot keek om zich heen, maar nergens zag ze een plekje dat ze kende. Toen begreep Dot dat ze verdwaald was. En het begon ook al donker te worden. Ze ging op een boomstronk zitten en begon zachtjes te huilen. Even later hoorde ze takken kraken. En door haar tranen heen zag ze dat er een grote kangeroe voor haar stond. Het dier had bessen bij zich in allerlei kleuren. De kangeroe gaf de bessen aan Dot. Dankbaar nam Dot de bessen aan en at ze op. En ineens gebeurde er iets vreemds. Het was alsof het bos was veranderd in een sprookjesbos. Want ze hoorden alle dieren met elkaar praten. Toen hoorde ze een stem die duidelijker klonk dan de andere. Het was de kangeroe die tegen haar zei... Ik ben heel verdrietig, want ik ben mijn baby kangoeroe kwijtgeraakt. Ben jij ook iets kwijtgeraakt? Ja, fluisterde Dot. Ik ben de weg kwijtgeraakt. Hoe ziet die weg eruit? vroeg de kangeroe. Misschien heb ik hem wel ergens gezien. Dot moest even lachen. En ze legde de kangeroe uit dat ze de weg naar haar huis niet kon terugvinden. Dat is echt iets voor mensen, zei de kangeroe. Als je maar één huis hebt, kun je het op een dag kwijtraken. Maar als je ervoor zorgt dat je overal kunt wonen, kan je ook nooit je huis kwijtraken. Dot begreep niet wat de kangeroe allemaal zei, maar ze had ook niet goed geluisterd. Ze wist alleen maar dat ze honger en dorst had en dat ze was verdwaald. Jij bent nog maar een klein mens, ging de kangeroe verder. Jij kunt zoiets nog niet weten. Je zult wel dorst hebben. Klim maar in mijn buidel, dan neem ik je mee naar de drinkplaats van de dieren. En als we wat gedronken hebben, zal ik je helpen de weg naar huis terug te vinden. Dat klom in de buidel en daar gingen ze. Ongelooflijk wat kon die kangeroe springen. Dot werd zachtjes heen en weer gewicht... en ze vond het zo knus in de warme buidel... dat ze een liedje begon te zingen. Dat is een leuk liedje, zei de kangeroe... maar nu moet je ophouden met zingen... want we zijn bijna bij de drinkplaats. Dot gluurde over de rand van de buidel. Daar had ze al meteen spijt van... want de kangeroe sprong net langs een steile rotswand omlaag. Dot kneep haar ogen dicht van schrik... Ze dacht dat ze in het ravijn zouden storten. Maar de kangeroe kwam veilig in het dal aan. Dot deed haar ogen weer open en zag dat ze op een reusachtige kei stonden die over het water hing. Al duizenden jaren lang kwamen kangeroes naar de kei om water te drinken. Hun zachte poten en lange staarten hadden de kei helemaal glad geslepen. De kangeroe wilde naar de rand van de steen lopen... Maar op dat ogenblik riep een duif... Kangaroe, roe, roe, wees voorzichtig. Gisteren waren hier mensen en ze hebben tien duiven doodgeschoten. Nu durven we niet te gaan drinken. Dot kroop diep weg in de buidel. Ze was geschrokken van het verhaal van de duif. Maar de kangaroe stapte dapper naar voren. Ze stak haar neus in de lucht en snoof in alle richtingen. Ik ruik niets en ik hoor niets. Zei ze, het is veilig. Spring uit mijn buidel, klein mens, en wacht hier. Dot klom uit de buidel en de dappere kangeroe liep naar het water. Dot durfde bijna niet achterom te kijken. Zouden er mensen klaarstaan om op de kangeroe te schieten? Hoorden ze daar geritsel in het riet? De kangeroe boog voorover en dronk van het heldere frisse water. Meteen kwamen van alle kanten honderden vogels aanvliegen. Ze hadden gezien dat de drinkplaats veilig was. Gauw dronken ze wat water en verdwenen weer even snel als ze gekomen waren. Dot was net zo bang als de vogels, maar ze had ook dorst. Ze holde naar het water, nam snel een paar flinke slokken en holde weer terug. Klim maar gauw in de buidel, zei de kangeroe. Bij een drinkplaats is het nooit lang veilig. De mensen weten altijd onze drinkplaatsen te vinden. De kangeroe sprong over de heuvels terug naar het bos. Dot had het lekker warm in de buidel. Na een poosje werd de kangeroen Ze stopte voor een grot. We gaan eerst een poosje slapen, zei de kangeroe. Morgen zoeken we verder. Dot rolde zich lekker op tussen de warme poten van de kangeroe en al gauw vielen ze in slaap. Het werd ochtend en Dot werd wakker. Ze knipperde met haar ogen, want de zon scheen precies in haar gezicht. Ze wilde net opstaan toen ze voelde dat er iets op haar buik lag. Ze keek en zag dat er een grote zwarte slang op haar buik lag te slapen. En de kangeroe was weg. Dot voelde haar hart bonzen. Opeens hoorde ze buiten heel hard lachen en roepen... Hihi, wat een grap. Maar je hoeft niet bang te zijn. Als je stil blijft liggen, gebeurt er niets. Ik zal de slang doodmaken. Hahaha, <laughs> wat een grap. Dot zag buiten de grot een vogel op de onderste tak van een boom zitten. Het was een reuzenijsvogel. ijsvogel. Maar omdat hij steeds zo lachte, noemde Dot hem de lachvogel. Ik vind het anders helemaal niet grappig, zei Dot. De kangaroe is het bos ingegaan om bessen voor je te plukken, zei de lachvogel. Ze heeft me gevraagd op je te passen. Maar die slimme slang is naar binnen gegleden toen ik even naar de wijze uil was. Ik moest hem nodig om raad vragen, want ik heb nogal eens last van pijn in mijn buik. Toch is het een goede grap, hè? <laughs> op dat ogenblik voelde Dot de slang bewegen. Hij rekte zich uit en Dot viel bijna flauw van angst... toen ze de slang over haar blote benen naar de grond voelde glijden. Langzaam, heel langzaam gleed de slang door de opening van de grot naar buiten. De lachvogel dook naar beneden en pakte de slang met zijn sterke snavel vast. De slang kronkelde en siste van woede. Maar de lachvogel trok zich er niets van aan. Hij vloog naar een boom en sloeg de slang driemaal tegen de stam. Bam, bam, bam. En toen liet hij de slang naar beneden vallen. Wat een grap, riep de lachvogel. Maar Dot kon er nog steeds niet om lachen. Even later kwam de kangeroe terug. Ze gaf Dot de bessen die ze voor haar in het bos had geplukt. Dot had honger en de bessen smaakten heerlijk. Dank u wel, u bent heel aardig, zei Dot tegen de kangeroe. Maar ik zou nu graag naar huis gaan. Ik heb aan iedereen die ik tegenkwam gevraagd of ze de weg naar je huis wisten, zei de kangeroe. Niemand wist het. Maar ze zeiden dat het vogelbekdier ons wel verder zou kunnen helpen. Weet u dan waar het vogelbekdier woont? vroeg Dot. Ja, dat weet ik, zei de kangeroe. Dot gaf de kangeroe een hand en samen gingen ze op weg naar het vogelbekdier. Nog bedankt, riep Dot tegen de lachvogel. Onderweg, zei Dot tegen de kangoeroe: Ik heb nog nooit een vogelbekdier gezien. Hoe ziet hij eruit? Het is best een aardig dier, zei de kangoeroe, maar hij ziet er wel een beetje vreemd uit. Sommige dieren zeggen dat het een vogel is, maar de vogels zeggen dat het beslis niet waar is. Iedereen laat hem met rust, behalve de mensen die willen altijd boeken over hem schrijven. Na een tijdje kwamen ze bij een klein meer. De kangaroo huppelde naar de oever en maakte een paar vreemde geluiden. Even later zag Dot iets zwarts boven water komen. Het was de snavel van het vreemdste dier dat ze ooit had gezien. Het dier klom op de oever en toen kon Dot hem nog beter bekijken. Het dier was klein en had een dikke vacht en zwemvliezen, net zoals een eend... Ik ben een vogelbekdier. Ga jij ook een boek over me schrijven, zei het vogelbekdier. Mensen, bah, wat heb ik een hekel aan mensen. Ze halen mijn huis overhoop en denken dat ze dan alles van me weten. Dat vertelde het vogelbekdier dat ze de weg naar huis was kwijtgeraakt. Maar het was alsof het vogelbekdier niet naar haar luisterde. Hij bleef maar mopperen over de mensen. Maar iemand moet toch weten waar mijn huis is, riep Dot wanhopig. Daar heb je gelijk in, zei het vogelbekdier opeens. Vraag het maar aan het kwikstaartje, dat is een slimme vogel. Dank u wel, meneer, zei Dot. Ik ben geen meneer, ik ben een vogelbekdier, zei het dier beledigd. En hij verdween weer onder water. We gaan het kwikstaartje zoeken, zei de kangaroe. Klim maar in mijn buidel. Ze zochten de hele dag, in het bos en in de heuvels. Overal vroegen ze aan de dieren of ze wisten waar het kwikstaartje woonde. Veel dieren hadden het kwikstaartje gezien of zijn lied gehoord. Maar waar het kwikstaartje woonde, wist niemand te vertellen. Het begon donker te worden en de kangeroe en Dot vonden een veilig plekje om te slapen. Dot ging weer tussen de poten van de kangeroe liggen. Ze dacht aan haar ouders en opeens werd ze heel verdrietig. Haar vader en moeder wisten natuurlijk niet dat de dieren van het bos zo goed voor haar zorgden. Dot keek naar de sterren en begon ze te tellen. Al bij de tiende ster viel ze in slaap. Midden in de nacht werd Dot wakker. De maan stond hoog aan de hemel. Ze zag de kangeroe angstig heen en weer lopen... In de verte klonk het geroffel van trommels. Wie zijn dat? vroeg Dot. Dat zijn jagers, zei de kangeroe. We moeten vluchten. Maar ze zullen ons toch geen kwaad doen, zei Dot. Bovendien zou ik die jagers best willen zien. Kom dan maar mee, maar je moet wel heel stil zijn, zei de kangeroe. Dot klom in de buidel en de kangeroe verdween tussen de struiken. Ze verstopten zich achter een rots. Dot gluurde over de rand van de buidel. Ze zag een groot vuur en daaromheen dansten mannen... die zich beschilderd hadden met rode en witte strepen. Ze hadden lange speren in hun hand. Ik ben bang, fluisterde Dot. Ik heb mensen nog nooit zo raar zien doen. En waarom jammeren ze zo? De jagers dansen de kangaroedans en ze zingen het kangaroo-lied zei de kangeroe. Eén van de mannen doet alsof hij een kangeroe is... en de anderen doen alsof ze op hem jagen. Opeens begon een hond van de jagers te blaffen. De kangeroe schrok en sprong weg. De jagers zagen haar en renden achter haar aan. Ze konden de kangeroe heel goed zien... omdat de maan helder scheen. De honden van de jagers blaften en kwamen steeds dichterbij. De kangeroe begon nu te worden... Kangeroe riep Dot, laat mij maar uitstappen. Zonder mij kun je veel harder lopen. Ik denk er niet over, hijgde de dappere kangeroe. Zo ben ik ook mijn baby kwijtgeraakt. Ik verstopte hem in een struik, maar de volgende dag was hij daar niet meer. Plotseling stond de kangeroe stil. Ze stonden op de punt van een rots. En de rotswand was zo steil dat de kangeroe daar niet langs naar beneden kon springen. In de verte zagen ze de jagers al aankomen. En een van de honden was al heel dichtbij. De scherpe tanden van het beest glinsterden in het maanlicht. Vlug tilde de kangeroe Dot uit haar buitel en ging voor haar staan om haar te beschermen. De hond gromde en sprong naar de keel van de kangeroe. De dappere kangeroe sloeg de hond met haar voorpoten naar de grond. En met een van haar sterke achterpoten gaf ze de hond een flinke trap, zodat hij op de grond bleef liggen. Maar de jagers kwamen steeds dichterbij. De kangeroe wist dat er nog maar één kans was om te ontsnappen. Ze moest naar de rots aan de overkant springen. Ze pakte Dot op en zette haar weer in de buidel. Laat mij toch hier, riep Dot. Maar de kangeroe nam een aanloop en sprong over het ravijn. Dot hield haar adem in. De kangeroe landde met haar voorpoten op de rand van de rots aan de andere kant. Ze probeerde zich omhoog te trekken, maar dat lukte niet. Langzaam zakte ze langs de steile rotswand omlaag. De kangeroe probeerde met haar achterpoten ergens steun te vinden. Gelukkig lukte dat. Voorzichtig klom ze naar de rand van de rots en viel toen uitgeput voorover. Tot. ...klom uit de buidel en sloeg haar armen om de hals van de kangeroe. O oh, lieve kangeroe, huilde ze, je mag niet doodgaan alsjeblieft. En Dot aaide zachtjes over de zachte vacht. Maar de kangeroe bleef liggen, ze bewoog niet. Plotseling hoorde Dot zeggen. Je moet de kangeroe een beetje water geven, wat zijn mensen toch dom draaide zich om en zag een vogel met lange poten en een lange snavel. Het was een roerdomp. Maar er is hier geen water, zei Dot. Natuurlijk wel, zei de roerdomp. Er zit water in de grond. Je hoeft niet diep te graven. Dot begon te graven en even later kwam er water naar boven borrelen. Met twee handen schepte Dot wat water op en goot het in de bek van de kangeroe. En ja hoor, de ogen van de kangeroe gingen langzaam open. Dank u wel voor uw hulp, zei Dot tegen de roerdomp. De vogel was blij dat te horen. Hij liep weg, maar een paar meter verder draaide hij zich om en riep... Hé, hey, dom mens, achter die boom ligt een grot. Dot hielp de kangeroe overeind en ze liepen samen naar de grot. Daar gingen ze op de grond liggen... En vielen in slaap. De volgende ochtend werd Dot al vroeg wakker. Ze liep naar buiten en zag dat het die nacht had geregend. De aarde, de bloemen en de planten zagen er fris uit en het rook lekker in het bos. De zon kwam op. De krekels chirpten, de kikkers kwaakten en de vogels zongen. De kangeroe kwam ook naar buiten. We zullen het kwikstaartje vandaag wel vinden, zei ze. Dot en de kangeroe gingen weer op pad. Maar omdat de kangeroe nog niet helemaal uitgerust was, wilde Dot niet in haar buidel klimmen. Ik loop vandaag wel, zei ze. Maar na een paar uur werd ze moe en ze ging onder een boom in de schaduw zitten. Blijf jij maar hier, zei de kangeroe. Ik ga het kwikstaartje wel zoeken. Probeer intussen maar een uurtje te slapen en rust wat uit. Dot vond het nu niet meer erg om alleen in het bos te blijven. Ze viel al gauw in slaap. Een tijdje later werd ze wakker van een boel lawaai. Jij hoort hier niet, klonk het. Ga daar zitten. Heeft iemand soms het buideldier gezien? En waar is de rechter? Dot ging rechtop zitten en keek verbaasd om zich heen. Ze zag bijna alle dieren die ze uit haar plaatjesboeken kende... Graanvogels, zwarte zwanen, een pelikaan, een buidelrat, een koala-beertje... ...en papegaaien in alle kleuren van de regenboog. Oh, wat aardig dat jullie me komen opzoeken, zei Dot blij. De dieren waren meteen stil. De pelikaan waggelde naar voren. We zijn hier niet op bezoek. We zijn bij elkaar gekomen voor de rechtszaak, zei hij plechtig. En jij bent de verdachte, want jij hoort hier niet... Mensen zijn niet aardig tegen de dieren in het bos. De kakatoe is de rechter en hij zal zeggen hoe lang we je gevangen zullen houden. Wat gek, zei Dot, die helemaal niet bang was en de kakatoe over zijn kopje aaide. Ze was dol op dieren en daarom kon ze zich niet voorstellen dat een van de dieren haar kwaad zou doen. Het is helemaal niet gek, zei een exter. Moet je kijken, de gevangene aait de rechter over zijn kop. De kakatoe herinnerde zich opeens dat hij de rechter was... en zei tegen Dot dat ze moest ophouden. Eerst zal ik de lachvogel een vraag stellen, zei de pelikaan. Vorige week hebben mensen twee van zijn familieleden doodgeschoten. De lachvogel, het was dezelfde vogel die Dot van de slang had bevrijd, begon te lachen. Wat een grap, <laughs> Stel jij je vragen maar aan het vogeldekdier, malle pelikaan... De mensen halen altijd zijn huis overhoop. Bovendien is hij gewend aan lastige vragen. Het vogelbekdier wil niet komen, riep de buidelrat. Dan zal ik het koala-beertje een vraag stellen, zei de pelikaan. Waarom aan mij? vroeg het koala-beertje. Omdat de mensen jullie altijd in dierentuinen opsluiten, zei de pelikaan. O, oh, wat word ik moe van deze rechtszaak, zei het koala-beertje. En viel in slaap. Laat dan de kangeroe haar verhaal maar vertellen, riep de pelikaan. De mensen vangen kangeroes en soms schieten ze zelfs kangeroes dood. Ik denk niet dat de kangeroe dat zal doen, lachte de lachvogel. De kangeroe en dit kleine mens hebben vriendschap gesloten. Is dat waar? vroeg de pelikaan. Ja, giegelde de lachvogel. Dan geef ik het op, zei de pelikaan. Hiermee was de rechtszaak afgelopen. Op hetzelfde ogenblik kwam de kangeroe terug. Opgewonden zei ze tegen Dot. Ik heb het kwikstaartje gevonden en hij kan je de weg naar huis wijzen. Ze nam Dot mee naar het kwikstaartje. Dag Dot, zei het vogeltje. Een heleboel mensen zijn je aan het zoeken en ze zijn allemaal heel verdrietig. Het is nu te donker om te vertrekken, maar morgen vroeg zal ik je thuis brengen. Dot en de kangeroe bleven die avond nog lang praten. Ik zal je missen, zei de kangeroe. Ik u ook, zei Dot. De volgende dag liepen de kangeroe en Dot achter het kwikstaartje aan die voor hen uitvloog. vloog. Ze kwamen bij een open vlakte. Dot zag een struisvogel. En ze wist dat struisvogels meestal in de buurt van een kudde schapen te vinden zijn. En waar schapen waren, woonden mensen... Ik was net op weg naar de waterbak van de schaap, zei de struisvogel. Jij kunt met me meegaan, zei hij tegen Dot, maar de kangeroe kan beter hier blijven. Maar daar wilde de kangeroe niets van horen. En ze liep met Dot in haar buidel achter de struisvogel aan. Opeens zag de kangeroe in de verte een boerderij. En voor die boerderij stond een man. En de man had een geweer in zijn hand. Kijk eens hoe dicht die kangeroe bij onze boerderij durft te komen. Riep de man tegen zijn vrouw en hij richtte zijn geweer op de kangeroe Net toen hij wilde schieten, duwde de vrouw het geweer opzij. Die kangeroe heeft onze Dot in haar buidel, riep ze. Kijk maar. Dot sprong uit de buidel en holde naar haar vader en moeder toe. Haar ouders omhelsden haar en huilden van blijdschap. En toen moest Dot ook huilen. De kangeroe was voorzichtig dichterbij gekomen. Ik heb jullie zoveel te vertellen, zei Dot. Maar eerst moeten jullie de kangeroe bedanken. Zij heeft me gered en ervoor gezorgd dat ik weer veilig thuis ben. En u had haar bijna doodgeschoten, papa. U moet me beloven dat u nooit meer op een kangeroe zult schieten. En ook niet op andere dieren. Dat beloof ik, zei haar vader en aaide de kangeroe over haar kop. Dot en haar ouders liepen naar de boerderij en de kangeroe liep achter hen aan. De deur van de boerderij stond open en daar kwam een baby naar buiten huppelen die meteen in de buidel van de kangeroe sprong. Kijk nu toch eens, zei de moeder van Dot, huppel is in de buidel van de grote kangeroe gesprongen. Huppel? vroeg Dot. Vader heeft vorige week in een struik een babykangeroe gevonden, zei moeder. Maar dat is de baby van mijn kangoeroe, riep Dot. En wat zijn ze blij dat ze elkaar weer gevonden hebben. De kangeroe en de babykangeroe bleven de hele dag op de boerderij. En toen het avond werd, gingen ze terug naar het bos. Maar ze beloofden dat ze Dot dikwijls zouden komen opzoeken...